Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Met een biertje in de hand naar een beentje kijken en luisteren. Voor jou en mij zit het er even nog niet in, maar 1500 gelukkigen die een kaartje voor het Proefpopfestival wisten te bemachtigen, staan te genieten in Binninghuizen. hoort verslaggever Harold Brouwer. Ja, heel leuk! Ja, supertof, helemaal goed. Ja echt naar uitgekeken? Ja, zeker. Het is wel weer nodig even Hier een, een feestje. Ik vind het heel erg gezellig. Um, iedereen is heel erg aardig naar elkaar toe. En als je in een rij staat om een lekker bierje biertje of een lekker wijntje te halen, dan is iedereen weer heel erg gezellig naar elkaar. Iedereen heeft er weer zin in. Dus ja, helemaal goed. De festivalgangers zijn van tevoren allemaal negatief getest op corona en dragen onder meer een gps-trekker om hun bewegingen bij te houden. Zo wordt gekeken hoe zo'n festival coronaproof gehouden kan worden. Op het centraal station van Amsterdam is een verdacht pakketje gevonden. Er rijden even geen treinen. Een deel van het station is ontruimd. Duurt zeker tot half zes, zegt de NS. De automobilist die gisteren in Eindhoven een huis binnenreed en er daarna vandoor ging, is nog steeds spoorloos. Hij reed met zijn auto, een Porsche van een ton, vol een woonkamer in... en ging nog een paar keer voor en achteruit. Bewoners denken dat hij het met opzet deed. De politie heeft hem nog niet gevonden. En dit is sinds vrijdag al bezig op IJsland. Je hoort een vulkaan die al drie dagen uitbarst. Dat levert mooie plaatjes op vanuit de lucht. Maar voor sommige mensen is dat nog niet genoeg. Want ondanks waarschuwingen beklimmen ze de vulkaan om van heel dichtbij foto's en video's te maken van de stromende lava, zoals deze vrouw. Het is heel really cool because I've never seen een eruption live. We doen volcanology, maar dit is mijn eerste tijd doing een eruption een eruption. Dus het is heel, erg maar de politie en brandweer willen niet dat mensen er naartoe komen. is gevaarlijk door mogelijke giftige gassen. En ze lopen dan de onderzoekers die daar wel mogen komen voor de voeten. Het weer, mix van wolken en opklaringen. Vanavond daalt de temperatuur naar rond het vriespunt. Het wordt dan maximaal 4 graden. Morgen af en toe zon, het wordt dan zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 En zo werd dat alweer bijna 10 minuten over vier. Het derde uur van Zandvoort op zondag. Zondag in Kennemland hebben we net achter de rug met het regio-nieuws. En in dit uur gaan we uiteraard weer de vaste items doen zoals we die op zondagmiddag altijd hebben, Albert-Jan. Ja, vandaag een wat korte pit-report over een tweetal platen. Want gisteren hebben we uitvoerig met Max Verstappen en Jan Lammers vooruitgekeken op het nieuwe race-seizoen... wat volgende week gaat starten in Bahrein. Uh, maar wel een uh, kort pitreport om rond de klok van kwart over vier, twintig over vier. Uiteraard straks ook uh, de eindstanden uh, van de wedstrijden uh, die vandaag zijn verspeeld in de voetbal-eredivisie. Uh, dan hebben we natuurlijk om half vijf het dieren van de week. Het zijn dieren van de week kan ik beter zeggen, want Spike... Die we gisteren hadden, die is uh, inmiddels alweer gereserveerd. Laten we hopen dat Spike hem thuis vindt voor langere tijd. Momenteel dus twee katers die nog in het uh, dierentehuis zitten. En dan hebben we het over bliksem en Dusty daarover meer rond de klok van half vijf. En dan is het zover. Zos Live, Zandvoort op zondag live. Een live registratie van een artiest of een, uh, of een uh, groep. In de tijd dat ze nog live voor het publiek konden optreden. En uh, jij bent er bijna uit Rob? Of ben ja, je eruit? ja, ik ben eruit. Okay, maar het is een ben beetje een beetje Jessie-achtig uh, nummer. Okay. Maar ook tegelijkertijd weer een uh, beetje dance achtig En een beetje disco. En een uh, beetje pop. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het uh, moet omschrijven. Ik ben erg benieuwd. Dat iets over half vijf. Een gedicht van de dag. We zijn het al bij Standvoort Nieuws in het kort, uh, uh, uh, uw lokale zender. Uh, uh, is na 31 jaar uh, hebben we er weer een, een 4,5 jaar, of formeel 5 jaar, uh, zenderverlenging bijgekregen. Dus we gaan, ook de komende jaren kunnen wij u voorzien van muziek, informatie en educatie, dat allemaal. Dus ik dacht, uh, het gedicht van de dag, uh, de titel 31 jaar jong. Dat om kwart voor vijf, liefhebbers, nog even geduld, kwart voor vijf is het, het gedicht 31 jaar jong. Uh, dat was het zo'n beetje voor de, de derde uur van Zandvoort op zondag. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En uh, gisteren is uh, de lente of die, uh, Shell begonnen... en het zonnetje doet even lekker mee op dit moment uh, in Zandvoort. En dan krijg je toch echt alvast dat zomergevoel. En wij ook uh, hier in de studio uh, aan de Torweg. Tina. Bijna vaccinatielocatie, maar dat zit hiernaast, hè. Op het parkeerterrein, daar kan je je laten vaccineren.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 The whole me in the evening when the day is through Wat is dit, uh, Albert jan Mooi plaat trouwens. Ja, yeah. yeah. Seals Croft. En de Summer Breeze. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, dat was even een echte duo-presentatie om het zo maar te noemen. <laughs> we zijn uh, toegekomen aan uh, de Pit Reports nog één weekje en dan uh, gaan we weer los, Albert -Jan. Ja, het betaald voetbal in de Grand Prix van Zandvoort... komen niet in aanmerking voor financiële steun uit de garantie van de overheid. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de organisaties 80% van de gemaakte kosten terugkrijgen als een gift. En daarvoor is uh, 385 miljoen euro gereserveerd. U hoort het goed, 385 miljoen. Om in aanmerking te uh, komen moet het evenement al minimaal twee keer hebben plaatsgevonden in Nederland. De regeling geldt voor evenementen tot 31 december. Evenementen die vorig jaar of dit jaar in gang werden gezet vallen onder de regeling als deze verplaatst worden naar een datum na 1 juli. Daarnaast moet een annuleringsverzekering zijn afgesloten voor de laatste twee edities. De Grand Prix van uh, Zandvoort valt buiten de regeling. Afgelopen jaar ging het evenement niet door en valt daarom buiten de regels die zijn opgesteld. We bereiden ons voor op een groot publieksevenement. Dat was zo en het blijft zo. Zonder publiek is het geen optie. Onze datum lijkt best gunstig, ook al vallen wij niet onder de regeling. Het is wel positief nieuws, sluit de woordvoerder van de Grand Prix van Zandvoort. Nou, de, de, het artikel stopt met de race in Zandvoort staat gepland voor 5 september. Nou, dat weten we allemaal wel hier in Zandvoort. Goed, de Formule 1 gaat dit jaar hoogstwaarschijnlijk proefdraaien... met drie zogeheten kwalificatieraces op zaterdag. Zo'n mini-wedstrijd van 100 kilometer... moeten dan de startopstelling van de Grand Prix op zondag bepalen... in plaats van een klassieke kwalificatie. Max Verstappen is geen uitgesproken voorstander van het idee. De snelste auto's rijden toch vooraan, dus dat blijft een beetje hetzelfde. Het maakt dan niet uit hoeveel wedstrijden je in een weekend organiseert. Ik vind één lange race wel leuker. Hij vervolgt... Als er gewoon goede auto's worden gecreëerd... en je auto voor je veel beter kan volgen en inhaalacties kan maken... dan heb je dit soort dingen allemaal niet nodig. Al denk ik dat bij dit idee er meer achter zit dan alleen het racen beter willen maken... Ze willen meer actie gedurende het weekenden. Nu is het over het algemeen toch een beetje saai op vrijdag en op zaterdag... Tot, tot aan de kwalificatie. Ze willen meer mensen naar het circuit trekken en dus meer geld verdienen. Daar draait het uiteindelijk toch om. En dat kan ik ook wel begrijpen. En dan, na twee jaar voor de noot hebben gereden... maakt Daniel Ricciardo komende week zijn debuut voor McLaren. De Australiër start bij zijn nieuwe ploeg vol ambitie aan het seizoen. Want, uh, dat, uh, dat wil, want dat wat ik echt wil, dat heb ik nog niet bereikt. En dat is natuurlijk een wereldtitel. Al dus de 31-jarige Ricciardo aan The Guardian. Vaak zie je me lachen en genieten. Maar zodra er iets uh, voor is om voor te strijden, verandert dat. Met alles, afgelopen kerst speelde ik Monopoly en Uno... En ik raak behoorlijk geïrriteerd. Zodra er sprake is van competitie en er is iets op het spel, dan verander ik. Zo steek ik in elkaar, zowel met spelletjes als met racen, al dus Ricciardo. De wereldtitel als doel hebben is voor mij een enorme motivatie. Zodra ik mijn helm dichtklap om te racen, kom ik tot leven. Dan geef ik alles en dan is de tijd van spelletjes voorbij. Goed, nou we gaan het zien volgende week zondag. Hoe laat? Vijf uh, uur, meen ik. Uh, de, ja, jij uh, is... zei vijf uh, uur, ja, hè? hier staat het. Dan begint de uitzending van... Uh, zich uh, Ziggo Sport in ieder geval. Maar we houden uh, de actualiteiten voor u in de gaten. En komen daar uiteraard zaterdag tijdens de kwalificatie uh, uitvoerig op terug. Ik heb jou wel eens uh, gehoord over een uh, documentaire op uh, Netflix rondom uh, de Formule 1. Ja. En die is ook uh, dit jaar weer. Maar dan heb ik weer gehoord dat uh, Max Stapper daar niet uh, aan meedoet. Nou, dat kan. niet. Ik heb hem nog niet gezien. Dat is het uh, derde seizoen dat ze dat dan zouden doen. Uh, maar Max heeft zelf een drie, drie uur durende documentaire over zichzelf gemaakt. Dus ik weet niet in hoeverre dat, uh, dat andere heeft gedwarsbomen. Nee, nee, nee, nee. Hij was het uh, niet eens op de manier waarop, waarop hij neergezet oh. uh, werd. Oké. Okay. Dus uh, hij uh, doet uh, dit jaar niets mee aan uh, de documentaire rondom, uh, inderdaad. Of uh, van Netflix, laten we het uh, zo zeggen. Zo dadelijk uh, nog de dieren van de week en nog veel en veel meer. Blijf lekker luisteren naar CFM. Wat lekker, hè? Deze single uit uh, de jaren tachtig. Jore Casebo en I Like Chopin. Moet het eigenlijk uh, net even wat mooier weer uh, nog zijn, hè? Bij deze plaat. Ja, uh, lekker zonnetje ja. erbij. En ook temperatuur terrasje. minimaal 20 graden. Nee. <laughs> maar je bent niet ervoor te zeggen. We doen uh, uiteraard wel het weerbericht voor je... elke zaterdag en zondag zo rond half drie. En tevens houden we op de zondag uiteraard de eredivisie in de gaten. En uh, ja, ik ben... Uh, PSVR, maar eigenlijk uh, ben ik niet, uh, niet vrolijk nu. Nou, laat ik maar mee beginnen. De eerste wedstrijd vandaag was om kwart over twaalf. Pek Zwolle thuis tegen VWV Venlo. Eindstand 2 tegen 1. En dat krijgen we hem hoor. Die wedstrijd uh, had je goed getimed. Ja. AZ <laughs> tegen PSV. Eindstand 2-0. Ja. Verlies nog meer uh, achterstand op uh, Ajax. Gaat niet goed. Uh, dan uh, de, de andere wedstrijd die om half drie was begonnen. Dat was Vitesse. ...tegen Willem II, eindstand 0-0. En uh, zometeen uh, om uh, kwart voor vijf... ...iets meer dan een kwartiertje is het... Uh, ...Herekles Amelo tegen Sparta Rotterdam. En dan om acht uur... ...de kraker van de dag... ...Ajax thuis tegen ado Den Haag. Als ado Den Haag verliest... Dan uh, komt Emmen uh, vanaf de laatste plaats, uh, schuift dan één plaatsje op. Dus het is wel de zaak dat ADO wint vanavond. Nou, dat gaat ze niet lukken, hoor, <laughs> tegen, tegen Ajax uh, Amsterdam. Daar ben ik van overtuigd. Zo dadelijk de dieren van de week.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 So excited, sky rockets in flight. ...van een Amerikaanse band. De Starland Vocal Band hoor je... ...en Afternoon Delight. En daarmee is het precies half vijf geworden. We lopen op schema met de dieren van de week nu. Uh, allereerst Bliksem. Dat is een hele passende naam voor een jonge kater... ...van nog geen jaar oud. Bliksem heeft een enorme lading energie... ...die hij graag buiten kwijt wil raken. Een rustige buurt zonder heel veel katten... ...is wat dit mannetje zoekt. Hoewel hij als kitten een stabiele basis heeft meegekregen, heeft hij zich wat dingen eigen gemaakt en die zijn vervelend. Zo heeft hij geleerd dat als hij naar, als hij naar benen en schoenen mept of erin bijt, dat je, dat je dan wat gedaan krijgt. Dit zijn we voor hem aan het afleren en hij snapt het steeds beter. Wat we zoeken voor hem zijn mensen die ervaring hebben en kennis hebben van kattengedrag. ...die hem een rustig en stabiel leven kunnen geven... ...en met hem aan de slag willen gaan... ...om eventueel samen met onze gedragsdeskundigen. En dan hebben we nog Dusty. Ik ben Dusty, een super senior van net 19 jaar oud... ...en na een tijd in een pension te hebben gezeten... ...bleek mijn baasje toch niet meer voor mij te kunnen zorgen. Ik ben dus nu op mijn oude dag op zoek naar een fijn, liefdevol en rustig huis... Het liefst ben ik de hele dag om je heen... dus ik zoek mensen die heel veel thuis zijn. Ik hoef niet meer naar buiten toe en ben dit ook niet gewend. S'nachts als ik alleen ben kan ik wel gaan miauwen. Ik wil gewoon heel graag bij je zijn. Met de leeftijd komt er, komen natuurlijk ook wat ouderdomskwaaltjes. Zo werken mijn nieren niet meer optimaal... waardoor ik op een nierdieet sta. Ook is mijn schildklier wat te hard aan het werk... en daarvoor krijg ik medicatie. Bent u diegene die mij een warm thuis... En vele knuffels wil geven, neem dan snel contact op met het dierentuin En waar verblijven Dusty en Bliksem momenteel? Ze verblijven in het dierenthuis Kermerland. Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermerland.nl. Want ook Dusty en Bliksem verdienen een thuis. Bliksem dat uh, Dusty er ook nog uh, zit trouwens. Ja. Ongelooflijk. Bliksem en Dusty, dus, die dus uh, de dieren van de week. Misschien ook makkelijk voor het schoonmaken, Dusty erbij. <laughs> Je weet het en dan maar nooit. Bliksem, alle deur. Uh, uh, zo is dat. Night falls on the city. You don't say nothing, but my baby makes a blue. Bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag wordt elke gouden ouwe platina op je eigen lokale radio CFM. Ditmaal de single van Dr. Hook en Baby Max's Blue Jean Stock. Voordat we de SOS live gaan doen, Het is een geweldige Britse band die zo dadelijk live mag optreden. Gaan we eerst nog even een andere lekkere gouden ouwe draaien? Ja, we zijn daar nou toch bezig, hè? Dus, uh... Hou de radio lekker aan. Koptelefoon even wat harder bij deze van Dionne Warwick en The Heartbreaker. Tussen 10 en 12 kun je bij CFM luisteren naar de Sea of Love. En uh, ja, wil je van uh, dit soort uh, muziek horen, zeker gaan luisteren naar uh, collega Fred Heij op de woensdagavond. Ook hij draait geregeld, uh, dit soort muziek. En ook deze plaat natuurlijk van uh, Dionne Warwick en The Heartbreaker. Zijn we toegekomen aan de SOS Live. Er zit wel een verhaal achter, albert Ga nu gewoon, de microfoon is want, want, yours. Want zo dadelijk heb jij het uh, uh, gedicht van de dag... Ja. 31 jaar jong ja. en uh, ja, daar heeft het eigenlijk mee te maken. Ja. Want 31 jaar geleden zijn wij uh, begonnen als uh, radiosender uh, voor Zandvoort. Uh, wij van uh, CFM, daar hebben we het uh, dan uiteraard uh, over. En uh, 31 jaar geleden was dit een hit. Oké. Okay. En uh, daar draaien we zometeen de live versie van. We, we hebben het over de Britse band uh, Incognito... Die ken je onder meer van uh, Don't You Worry About The Thing. En ook uh, Always There, plaat uit 1991. Dus echt de beginperiode van uh, CFM. Nou, het is een beetje jazzpunk. Heb ik even, ja, ja, ja, even geleerd. Dat, dat zei je al, ja. En, en uh, nog meer, meer, meer uh, muziek. Ja, het zit, het zit er eigenlijk allemaal in. Oké. Okay. Dus de platen die we gaan draaien. Live versie van uh, Incognito. Heet uh, Always There. Geniet ervan. Ja, mooi hè, die uh, jazz, uh, funk, uh, alles zit er eigenlijk in, uh, Obisjan. Geweldig. Ja, heerlijke uh, nummer van uh, Incognito. Daar begon het allemaal mee met uh, CFM, dus vandaag ook, uh, uh, vandaar ook vandaag gedraaid. Ja. En uh, dat uh, sluit uh, mooi uh, aan als uh, voorloper op het gedicht van de dag. Want uh, dat gaat ook over CFM natuurlijk, hè. Jazeker, 31 jaar jong, hè. Zijven 31 nu. jaar jong, al een hele tijd. We gaan nog even lekker door. Daar hebben we zin in. Dank daarvoor.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 Niet alleen radio en tv... maar ook... ook social media hoort erbij. App, Facebook... Twitter en website. ZFM, uw radio en tv omroep. Onafhankelijk en vrij. Vanuit ons mediapark... ook de komende jaren... ZFM, uw mediacentrum... Luister en kijk met ons mee tijdens dit 31-jarig jubileum. Muziek, tv, informatie, actueel, up-to-date en veel beat. Je weet niet wat je hoort, je weet niet wat je ziet. Zeg het voort, zegt het voort. Dank je wel, Albert-Jan, voor het uh, mooie gedicht van de dag. Ja, het is wel een uh, week geweest natuurlijk uh, voor ons... waarin uh, uiteindelijk door het commissariaat voor de media... het enige juiste besluit is genomen om uh, zeg maar, uh, ons weer de mogelijkheid te geven... om uh, vijf jaar de lokale radio voor uh, Zandvoort te zijn. En daar zijn we trots op en dat zullen we zeker ook waar gaan maken naar jullie allemaal uh, toe. En mocht je een bijdrage willen leveren daaraan... meld je dan aan als uh, vrijwilliger. Een van die vrijwilligers uh, bij deze geweldige club. Ja, tot zover uh, dit. Ik uh, zit ondertussen in de... In de, de playlist van uh, 30 jaar CFM te kijken. Ja. En dan kom ik allerlei platen tegen. Ja, eigenlijk vind ik alles goed. Hè? Net als uh, dat nummer van uh, Incognito ook net. Het is jouw playlist. Dus dan ben, ik, ja, dan ben ik een beetje aan het kijken van welke ga ik nou draaien. Denk je ook een beetje aan mij? Nou, dat, dat bedoel ik dus. Dus ja, de, de, ik denk <lacht> zeker aan jou. Want uh, ik, uh, ik had er eentje gevonden. Ik denk, nou, dat is er wel eentje voor Albert Jan. Maar laat hij nou... Ne oh nee, ja. Hier uh, komt hij aan. Uh, ik denk dat ik uh, je met deze wel uh, blij uh, kan maken. So, a hit that my phone, it's the big boss. My quit is loaded, it's full of violas. I put it in your face and you won't say nada. Buy those cholos, you call us what you will. You say we are assassins, you're truly about to kill. It's in my brother, be an Aztec boy. You Go to any extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this, chingasso, simona, the us get down right now in the dirt.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 Some mafiosos with the pull-out wet There's also stupid as my walser Sitting there wondering what's happening Can find Deze plaat hebben we 30 31 jaar geleden nog helemaal grijs gedraaid. Toen nog van vinyl, weet je. Met nog een kraakje erbij nee, en dergelijke. Ik weet alles van vinyl. Ja, precies. <laughs> hoor, de Kid Frost en La Raza. We gaan nog een dank paar wel, platen. Wel, ja, alsjeblieft. Ik vond hem zelf ook ja, leuk, hoor. Ja, het is een uh, mooie uh, mooi deal. Ja. Mooi, hè, de muziek. Ja. I'm nothing special. In fact...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 En zo is het CFM al uh, meer dan 30 jaar muziek en informatie. Joren, thank you for the music. Uh, ja, die past er ook wel bij, albertje. Ja, dan? nee, je bent, je bent lekker bezig. Ja. Ga, ga zo door, ga zo door. Nou, mooi. Ja, dat dacht ik ook. Nou ja, ik heb nog wel uh, genoeg platen meegenomen vandaag... om uh, <laughs> nog wel een paar uurtjes uh, door te gaan, hoor. Dus ik weet niet uh, hoe jouw uh, schema is. Nee, nee, nee. Ik heb het <laughs> werkoverleg straks. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus, eh... Uh... Dus, wat wilde ik nou nog meer zeggen? Ja, nou ja, wat betreft de vaccinatie moeten we nog even afwachten hoe dat gaat verlopen. Ja, de, de file voor de Tolweg is inmiddels opgeheven. Ja. Daar had ik al iets meer eerder mee kunnen delen. Maar goed, er rijden nog steeds auto's langs en kijken naar de locatie. Uh, telefoontjes, ja, ook uh, toch, toch wel weer een aantal telefoontjes gaan. Ja, ja, ja van uh, nou ja, wanneer... Uh, nee, kunnen ja. we hier gevaccineerd worden? Ja, ja. Dat was gisteren ook al zo. Ik denk, hè, waar hebben ze het nou over, weet je? En, dan zeggen we, nou, en dan denk ik, Oh ja, dat bedoelen ze. Hiernaast uh, komt een uh, vaccinatielocatie en dan zeggen vanaf ook, 29 maart. En, en dan zeggen we ook, wilt u Russisch of wilt u Engels? <laughs> of wilt u Frans? Of, of ja, u, het Nederlandse of u... vaccin is er nog niet, natuurlijk. Nee, of hebt u liever uh, dokter Harms? <laughs> Maar goed, ik denk dat er volgende week wel een bord komt te hangen van... hier komt de vaccinatielocatie. Dat is ja, al al die telefoontjes af. En dan uh, die maandag erop. Dus niet uh, dus, morgen, maar die maandag erop ja, beginnen ze. De dus, 29e. De 29e. En dat wordt geopend trouwens uh, door onze eigen burgemeester David Molenburg. Ja, samen met de andere burgemeester uh, uit uh, Heemstede, volgens mij. Nou, dat is... Uh, dat is maar niet, ik weet wel dat er uh, iemand van de veiligheidsregio nog bij is, of iets dergelijks. Nou, ze maken het een leuke dag. <laughs> ja, ja. ja, inderdaad. Het uh, prikken gaat of uh, vaccineren gaat uh, gelukkig uh, beginnen. Ja. Hier in Zandvoort en dan hoeven we niet meer uh, met z'n allen naar uh, ja, maar dat, dat Schiphol zei, dat, Airport. Dat, dat, dat zei jij buiten de uitzending om. Het is helemaal niet gezegd. Dat, dat als je dan, in Zand, als je, dat je dan in Zandvoort woont en je bent Zandvoorter... Dat je eerst antwoord geprikt gaat worden. Nou, we hebben ze uit Hillegom aan de telefoon gehad. Ja, Lisse, klopt, klopt. Haarlem. En de mensen, ja. uit Haarlem zijn ook gekomen. Ja, klopt. Dus uh, ja, hoe dat er nou precies zit, nou. ik had er eentje, vanaf uh, 8 april okay. moet ik gevaccineerd worden. Okay. Of moet er gevaccineerd worden? Ik denk, ja, dat zullen, zullen beste. Ik denk, welke medewerker moet uh, gevaccineerd worden? <laughs> ja. Misschien collega Albert Jan. Dus ik ga Albert Jan ja. vragen, uh, moet jij gevaccineerd worden? Nee, gewoon... jij, was, jij was er ook niet. Ik wacht gewoon op de brief. En als ik geen brief heb, dan, dan doe ik niks. Nou ja, in ieder geval, dus op het parkeerterrein naast ons. Daar komt. Daar komt een uh, mobiele bus uh, te staan. En, ja. uh, een bus is meestal mobiel, maar goed. Een uh, mobiele uh, locatie uh, te staan. en... Uh, ja, daar uh, kan je dan uh, gevaccineerd worden. Als en... je de uitnodiging uiteraard hebt gehad, hè? Je kan er niet zomaar langs van. Uh... Nee, doe mij maar even een prikje. En hij blijft een aantal weken staan. Inderdaad, en zo kus, is het. Ik heb gegeven dat ze duiz, ongeveer duizend prikken per dag aan kunnen. Dat is de ongeveer de capaciteit. Nou, ik hoorde weer honderd. Dus uh, dat, oh. scheelt, dat, dat scheelt weer een nulletje. Nou. <laughs> Oké, okay, nou ja, dan moeten we even afwachten. Er volgen meer berichten over. En ook, ja. die plaatsen wij wacht, uiteraard. Uh, Wachten officiële berichtgevingen en uitnodigingen af. En dat komt vanzelf naar u toe. Wij plaatsen ook uh, berichten daarover op onze socials. Ik zou er zijn: Twitter, Facebook, Instagram en uiteraard uh, de ZFM-app. Daar vind je al het laatste nieuws. Ook rondom het vaccineren hier in Sanford en de regio. Wij zeggen tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Doei doei. Doei <middels> doei.